En bent hier ook nog vertelsels over vuurgezichten, ...of leakstaties... ...of mensen die s'nachts bij het donker van de weg overzet worden? Zo zijn wat dat als de oeler rap, ...dan komt er een dood. Zijn er nog uilen... ...met die moderne bestrijdingsmiddelen? Dat is een van de lijsten. Die heb ik door een preparateur op laten zetten. Ga je die niet gevonden? Den heb ik gevangen. Dan zat hij bij mij boven de balken in het heu. Waarom? Um? Om um hem op te zetten... Maar dat zijn toch ontzettend aardige dieren? Voor de ratten, ja. Maar anders met kreng. Hoe hij hem dan vervangen? Ik heb het vleeggaard dichtgemaakt... En toen heb ik hem net zo lang een nojaag met de riek toch hem tegen de muur had. En toen strak ik mijn nek ernaar trokken. Wat was een kring. Want toen ik een paar uur later weer kwam van het land leven nog. <laughs> ik weet niet of je wel eens jonge hunden verdronken hebt. Maar die kunnen ook Meneer Bokkers, zo is het wel genoeg. En zo genoeg? Ja, wie hebben genoeg? je ook geen borrel. Ik had gerust nog wat blijven. Nee, we moeten weg. Je bent klaar. Dag, meneer Bokkers, we komen er wel uit. Nou, het was mij een woord geneigen. Dag, meneer Bokkers. Nou, tot kijk. Waar gaan we naartoe? Naar van wat een rotzak. Ik vond het verschrikkelijk. Dit was geen aardige man. Het zou me niks verbazen als deze man in de oorlog fout is geweest. zou kunnen. Arme uil. Zulke rotzakken zouden ze toch dood moeten schieten? Ach, dan zijn er binnen de kortste keer weer nieuwe. Maar je was tenminste even zonder. Ja, het interregnum zou plezierig zijn. We zijn er toch redelijk lang geweest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 Verdomde rotziekte. Nijhuis nee, is dood. Hm. Voor die vrouw. En die kinderen. Ja. En wat dan zo erg is. Ik denk dat het mijn schuld is.